Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Over twee weken kun je misschien weer een biertje drinken op een terrasje. Het kabinet is van plan om de terrassen en winkels op 21 april weer te openen. Er wordt ook gewerkt aan andere versoepelingen, zegt verslaggever Lars Geerts. Ook het hoger onderwijs, dat willen ze opengooien. Dat wisten we al, dat ze op 12, rond 12 april een besluit zouden nemen over of dat met testen zou kunnen. Nou, dat zou dan ook rond die 20 20e uh, moeten. De BSO's, daar zullen veel ouders blij mee zijn, de buitenschoolse op die gaat dan weer open, is de bedoeling. Ook wordt gekeken of de avondklok de prullenbak in kan. Het is allemaal nog niet zeker. Dit weekend overlegt het kabinet met het OMT. Dinsdag horen we er alles over op een nieuwe persconferentie. Vera Bergkamp van D66 is de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Ze kreeg 74 stemmen en won daarmee de strijd... van huidige Kamervoorzitter Ariep en PVV-Kamerlid Bosma... Als Kamerlid zetten ze zich in voor een regeling voor draagmoeders... een discriminatieverbod voor transgenders... en een verbod op homogenezingstherapie. Nu wil ze graag een verbindende leider zijn. Ook bij vaccins van Janssen en Moderna... zijn meldingen gemaakt van bloedproblemen na het inenten. Bij Janssen gaat het om drie meldingen, bij Moderna om vijf. Dat zei het Europees geneesmiddelenbureau EMA vandaag... tijdens de persconferentie over AstraZeneca. Bij dat vaccin wordt de trombose bijwerking in de bijsluiter gezet. Morgen horen we waarschijnlijk of Nederland verder gaat prikken met AstraZeneca. En studenten in een flat in Amsterdam kunnen een hoop elektrische apparaten die ze hadden weggooien. Dan ga je van Macbook tot tv tot uh, magnetron tot computer, opladers. Alles wat op het moment in stopcontact zat is gewoon compleet uh, verwoest. Vorige week kwam er een schok van 400 volt uit alle stopcontacten. Bij de bouw blijkt een van de stroomdraden niet goed aangesloten. De studenten hoopten dat een huurbaas de schade zou vergoeden, maar die zegt stap maar naar je inboedelverzekering. Die heb ik niet en ik denk ook dat de meeste mensen in het gebouw dat niet hebben. Hoe erg moet het straks zijn voordat er wel een keer iemand komt kijken en wel een keer iemand je klacht serieus neemt? Moet ik dan gestikt zijn in de rook? De huurbaas heeft inmiddels een brief beloofd met meer informatie. Het weer. Vanavond kan er af en toe een buitje vallen. Vannacht is het droog en koelt het flink af. Het kan zelfs gaan vriezen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de N208... ...zat richting Velzen tussen Zandpoort... ...en de aansluiting met de A22 staat 3 kilometer... ...met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM. De Krocht. Een zoektocht naar de wortels van de ledenvolk. Een programma van Rick Seur en Pim Groof. Vandaag met gastpresentator Dick van Duinen woke up way too early uh, on the telephone it's my lady calling, says babe i'm so alone why don't you come on over i just got to see your face i really miss you babe. where you been all these days I said baby just a minute i'll be there to hold you tight she said it better be a minute 'cause i couldn't stand to wait so up shower a double brilliant team the hey good looking gonna see my girl routine oh. Bicycle rolled all the way uphill. Big truck up ahead of me. His load began to spill. A man who walked his dog, got hit, fell down in front of me. A bike wrapped around him, the dog, and me. Dog spied a cat and dragged us down an alleyway. I heard a shot, and doggy ran away. This is Trouble City, I have got myself into. Somebody is coming, and me, I cannot move. Big man with a golden tooth is brand new shingles gun and scissors waiting for the China man, but you spoiled the fun I didn't mean to shoot, but you forced me to Man, and wasn't some self-defense I mean Dog turned to me to say this is all your fault you know you're going to have to pay I'm struck free and I said well I must be on my way you can keep the bicycle and colors with your face good luck with the China men. and now I get a race uh, I'm running I'm running she doesn't want to wait already uh, I have lost a lot of time and I must be late I ran all the way to her house I was all down and I ran. She says, Well, what is this all about? You said you'd be a minute, it's taken you an hour. You are always late. I can't take it anymore. Uh, and now I sit here in my room, I don't know what to do. My bicycle is total lost, my babe and I are through. I pick up my guitar and Misses next door neighbor who is heavy into booze Breaks an empty bottle as she bangs it on the wall Her husband shouting through the dinner, this is all my fault Don't anybody like me Don't anybody like me Why doesn't anybody like me Why doesn't anybody like me Vandaag achter de microfoon in de krochten een bekende haarlemmer en geboren Heemstedenaar, namelijk Joost Zwarte. Joost is vanaf de jaren zeventig bekend geworden als tekenaar en ontwerper van onder andere strips, boekomslagen, platenhoezen, kinderpostzegels, omslagen voor tijdschriften, waaronder Humo en The New Yorker, organisator van de stripdagen, affiches voor Bevrijdingspop en Torhout Werchter, ontwerper van de toneelschuur. Het Hershey Museum heeft hij aan bijgedragen, met alle kuisjezaken, meubels, glas-in-loodramen en dit is nog maar een kleine opzomming van alles wat hij doet, deze omnikunstenaar. Maar vandaag willen we vooral stilstaan bij zijn muzikale interesses en samenwerkingen. Misschien wat minder bekend dan zijn grafische werk, maar hij heeft al een omvangrijke lijst van muziekprojecten met onder andere Velosky en Arling en Cameron. Daar willen wij vandaag in de krochten graag meer van weten. Mijn naam is Dick van Duin en samen met Pim Groof gaan we met Joost in zijn atelier op zoek naar zijn muzikale herinneringen, zijn inspiratiebronnen, voorkeuren, mooiste platenhoeses en persoonlijke lijstjes. Joost, wil je daar nog wat aan toevoegen? Dit is een mooie introductie, dankjewel. <laughs> ja, wat zijn je eerste muzikale herinneringen? Kom jij uit een muzikaal gezin? Ja, dat kan je meteen wel zeggen. Het is zo dat. Uh tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1914 mijn grootvader met zijn vrouw en pasgeboren dochter naar Haarlem is uh, gegaan omdat de bommen op Antwerpen vielen en hij wilde met zijn jonge gezin veilig zijn. Die grootvader die was muzikant, hij is componist en ook recensent en voornamelijk in het uh, klassieke genre. Uh, dat kwam naar Haarlem toe en daardoor is mijn moeder, die, ja, die is natuurlijk opgegroeid in dat gezin waar, waar altijd muziek was. Er was ook een link tussen, uh, mijn grootvader die heet Jos de Klerk en uh, dat waren buren van de familie Andriessen. En daar was meteen ook een soort muzikale link met die familie. Oké, okay. dat is van Jurian Andriessen ook? Ja, ook, familie? Ook, ook van Jurian Andriessen, okay. ja. ja. Jurian, de componist die veel voor film geschreven heeft, he. van varen heeft hij geschreven. Ja. Uh, maar het is Hendrik Andriessen, de, de familias. En uh, toen Hendrik Andriessen een aanstelling kreeg op het conservatorium in Utrecht... toen heeft hij het koor waarvan hij dirigent was uh, overgedragen aan mijn grootvader. En dat was het koor van de dekenale Janskerk in de Jansstraat in Haarlem. Ja, oké. Okay. Ja. En daar komt dan bij dat uh, de dat jongere broer van mijn moeder, Albert de Klerk, die is organist... En die was stadsorganist in Haarlem op het orgel, het muller orgel in de grote sint Bavelkerk, op de Grote Markt. Oké. Okay. En daar ging je vroeger ook naartoe? En daar... Ja, zeker. zeker. Het is zo dat mijn, uh, mijn grootvader, die, uh, die schreef ook voor de lokale krant hier recensies van concerten. Ah, okay. En die ja. nam me dan af en toe eens mee. En dan was ik zo'n kind van een jaar of twaalf. En ja. dan mocht ik braaf uh, zo'n heel concert uitluisteren. Ja. En na afloop uh, aan zijn hand ging ik dan mee naar de uh, solistenkamer. Waar hij nog wat vragen kon stellen aan de mensen en, ja, en kan spreken over muziek. En dan, uh, dan kon ik een beetje zien hoe dat ook achter de schermen allemaal toe ging. Maar het was eigenlijk altijd klassieke muziek. Totdat ik natuurlijk op een zeker moment dacht, uh, zeg, er is meer in de wereld dan alleen maar klassieke muziek. Ja, kijk, kijk. Ja. En uh, ja. uh, toen toen ik mijn eerste radio uh, kreeg, toen uh, zocht ik naar een zender. En dat was Radio Luxemburg. En die ja, s avonds ja, yes. zonden die dan de actuele popmuziek uit. Ja. Nou, ik was meteen verkocht. Dus die klassieke muziek meteen uh, opzij geschoven okay. en, uh, en de popmuziek verder gaan verkennen. Okay. Maar klassieke muziek in het geheel op eigen geschaffen? Nee, nee, want dat heb, is ja, ik toch wel... Jawel, maar, maar niet want meer... Om... Kijk, mijn, voor mijn grootvader was, uh, was de barokmuziek belangrijk. En Beethoven was heel belangrijk. Maar als, het, als de klassieke muziek zich verder ontwikkelde in de 20e eeuw... daar had hij niet zo heel veel meer mee. Terwijl ik eigenlijk uh, die oudere muziek wat minder leuk vind. Ik, ja, bij mij begint het een beetje met de Groep des Cis uit, uit Frankrijk... Dus waar, en, en met Ravel en met Debussy en Honegger, en allemaal van dat soort componisten. En dat vind ik veel, veel aardiger. En Stravinsky vind ik ook heel erg leuk. Uh, er zijn er nog wel wat meer bij gekomen, maar het is eigenlijk meer de, de 20e eeuwse, uh, eerste helft van de 20e eeuwse klassieke muziek. Ja. Dus die liefde is nog wel gebleven? Ja, het gekke is dat uh, uh, het is eigenlijk alle kanten opgegaan. Het, okay. begon, het begon dan met klassieke muziek, dan kwam er. Uh, popmuziek kwam daarbij. En uh, op een goed moment had je natuurlijk... ...s avonds, laat altijd, volgens mij was het op de woensdagavond... ...had je radio-uitzendingen van de VPRO... ...met Rick Zaal en met Jan Donkers oh, ja. en met Wim Noordhoek. En die draaiden los van Americana en hun favoriete popmuziek... ...draaiden ze ook wel eens, bijvoorbeeld als Tex-Mex ineens populair werd... ...dan had je ineens de Tex-Mex. Dus dat was voor mij een aanleiding om dan weer verder te duiken in die, in die Tex-Mex... Ja. En uh, dus, dus al die platen van uh, Flaco Jiménez en, en die, dat soort, dat heb ik dan allemaal gekocht. Dan wist ik wel de winkels waar ik dat halen moest. Maar dat is denk ik al later. Uh, dat is later, maar ik heb ook een tijdje in Brussel gewoond. Ik heb in, in 1981 in Brussel gewoond. En daar vond ik dan weer een winkel waar ik Afrikaanse muziek kon krijgen. Want er was in de buurt XL, dat was, was een specialistische winkel... En daar stond een platenverkoper in die zijn platen op dezelfde manier aan de markt bracht zoals je dat van die recordchecks in Jamaica kent. Dus dat, dat, die, hij legde op zijn, LP, op, op zijn draaitafel legde hij een plaat en hij deed dan uh, 30 seconden van het eerste nummer, 30 seconden van de tweede, van het vierde, van de vijfde. En dan uh, ging hij eraf en dan was er altijd wel iemand in de zaak die zei geef die maar aan mij. En dan... En, als je dan een half uur of een uur in die zaak stond. Dan had je alles voorbij zien komen. Dus ik kocht daar muziek uit Mali. En uit Ethiopië. En dat had hij allemaal. Er was natuurlijk wel een goede lijn tussen Parijs. En tussen Brussel. Omdat het allebei Franstalig is. Ja, ja. Um, uh, en in, in in Parijs wonen heel veel Afrikaanse muzikanten. Dus als ze daar hun werk uitbrachten, dan was dat in, in Brussel ook allemaal te krijgen. In Nederland eigenlijk niet. Nee. Maar toen de tijd was het al zo groot, die Afrikaanse muziek. Nou, zeker onder die, onder die donkere bevolking in, in, in, in, in Brussel was het natuurlijk. Want die, die buurt XL, dat was helemaal een donkere buurt. Allemaal mensen ja. die vroeger in de, in de Congo, Saïren... Ja. Uh, woonde, die naar België ja. zijn verhuisd. Of die daar posten hadden bij de Europese gemeenschap. Ja, dat, dat, dat hing allemaal rond in XL. Ja, wat vond jij er mooi aan? Uh, het ritme? Uh, het zang ofzo? Ja, of zo, of, uh, ja uh, het, het moet goed zijn. Het is moeilijk om dat <laughs> precies te zeggen. Maar ik was door die Ethiopische muziek nogal gegrepen. Omdat daar jazz elementen in zitten. Ja, ja. Ik heb wel eens gehoord dat dat komt omdat... Er was altijd wel een link tussen Ethiopië en Israël. Dat heeft met de heiland te maken, zal ik maar zeggen. Hoe dat precies ja, allemaal het is zit. Een, het is een van de uh, stammen ja, ja. Van, dat van, is het. van Israël is ooit naar Ethiopië. Ja, ja. en... en Daardoor is het ook gekomen dat toen er jazzmuzikanten in Israël waren, dat die wat bij konden verdienen of die werden uitgenodigd door Heilige Selassie om daar op het paleis jazzmuziek te gaan maken. Okay. En zo zijn die, ja. die jazzritmes en die lokale ritmes uit Ethiopië ah. een beetje met elkaar vermengd en daar krijg je fantastische uh, muziek van. Ja. Daar is ook een ongelooflijk grote serie van uitgebracht op, ja. uh, op plaat. Hè? Ethiopiek van... heet het. Ethiopiek, Ethiopiek. Ja. ja, daar heb ik ook ja. verschillende... Ja. verschillende... Ja. Ja, cd van, nee. ja, ja, dat is echt prachtig. Maar het is ook heel gevarieerd. Het is van ja. een heel ritmisch tot... Ja, en heel melodische zangers ook. Echt ja. van die charme zangers uh, op ja, zo'n Ethiopisch. Ja. Uh, voor mij onverstaanbaar. ja. ja, ja, ja. <laughs> Op dat gebied liep je dus eigenlijk al voor op de mensen in Nederland. Qua kennis van Afrikaanse muziek. Nou, ik, ik, ik at die kennis met grote happen. Ja. Dus ik, overal waar ik iets over muziek te weten kon komen. En dat begon in Nederland eigenlijk met blaadjes als, als Hitweek. Ja, uh, later Aloha. Ja. Dus vanaf het allerbegin kocht ik dat. En hield me op die manier op de hoogte. Maar dan op de middelbare school kon ik... Als ik dan naar huis fietste, dan, dan ging ik vaak bij een kiosk langs. En dan kocht ik de Melody Maker. Of de. ja, hoe heet het allemaal? Een aantal van die Engelse bladen die geïmporteerd waren. En zo kon je toch wel een hoop informatie komen. En de VPRO was toen echt wel een, een hotspot, hoor, ja. wat, uh, wat popmuziek aangaat. Ja. Radio Noordzee en Veronica. Maar die waren toch meer op de hitlijsten. Behalve Joost de Draaier, die, ja. die had ook programma's okay. over rhythm en blues. En ik ja. ben een ontzettende rhythm en blues liefhebber. Ah. Dus daar zat ik wel goed mee. De okay. Rhythm en blues, hop. <laughs> en wat hij dan vaak deed, dat was. kijk, een tekenaar die zit uh, heel veel in, zijn, in een rustig atelier te tekenen. Ja. Die kan dus gewoon muziek op hebben. Dus ik had een hele grote spoelenrecorder en als dan die VPRO-programma's waren of die Rhythm and Blues hop dan nam ik dat gewoon op uh, grote spoelen nam ik dat op en dat kon ik dan uh, door de dag heen kon ik dat nog eens opnieuw beluisteren. En ja. zo zijn al die, ja, al die, al die muziekstukken en, en die informatie dat is allemaal uh, stevig binnengekomen. Maar je kan werken met muziek inderdaad. Ja. Uh, ik kan niet werken zonder muziek. Oké, okay. dat is een uh, dik laatstel. Ja, het ja. okay. ja, kan wel werken. Je wordt er ook een beetje afgeleid, soms zou je denken. Dat is wel fijn ja. dat, je, ja. dat je niet in een koker terechtkomt... maar dat je, okay. uh, je gedachten zich een beetje versnippert... en een beetje wegdwaalt af en toe... Oh. om dan met een frisse blik okay. weer uh, naar je tekening te kijken. Dat is goed voor de creativiteit. Ik vind dat ja. dat goed is, ja. Maar Joost, op de, op de middelbare school ja. uh, had je dan ook vrienden die zeiden van nou, je moet dit eens luisteren. Want uh, uh, uh, um, je zat op het Mendelcollege volgens ja, mij. Ja, ja. Uh, dat klopt. Ik zat op de middelbare school op het Mendelcollege en uh, ik was zelf nogal gecharmeerd van Motown. Dat vond ik allemaal, het eerste hitje wat ik hoorde van Stevie Wonder ging helemaal uit mijn dak. Ik vond het zo... Wow. Fingertips heette dat. Ja, ik vond ja, het echt is, geweldig. Ja. Ja. Maar waar ik ook heel erg van hield, dat was van, van uh, hoe moet ik zeggen, een soort emotiemuziek. Dus Dusty Springfield, okay, ja. dat, daar was ik een hele grote fan van. Ik had ook het idee dat Dusty de enige in de wereld was die, die mijn uh, tienerverdriet begreep. Ah oh, nee. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat zijn zo van die dingen. Ik, ik geloof niet dat, dat anderen mij inspireerden, maar ik had het wel met mensen op muziek. Ja. En ik ben ooit nog eens de les uitgestuurd omdat ik de namen van de Supremes, van de drie zangeressen, in de, in de schoolbank had gekrast met een, ja. met een mesje. Ja. Dus als we naar het Mendel gaan, dan kunnen we dat wel terugvinden. Oh, die, moet, die moet nog ergens zijn. Maar ja. ja, die staat nu in de Vitrinekast waarschijnlijk. Ja, is een als een van, ja. van de bekende zonen van het Mendel. Ja. Maar ik hoor wel een hele diversiteit aan muziek al inderdaad. Ja, ja, het ja en dan hebben we het nog niet gehad over Zuid-Amerikaanse muziek. Op het moment oh. luister ik heel veel naar Mexicaanse Mexicaans. uh, muziek. Ja. en ik heb ook wel weer dan een afspeellijstje voorbij zien komen van de, wat er als actuele popmuziek in Mexico is, maar dat is eigenlijk een beetje wat je ook wel in Frankrijk en in Amerika tegenkomt, Het is dus allemaal een beetje het Beyoncé-achtige en een beetje met ja. rap-invloeden erbij ja, ja. en dat zijn wel uh, die zijn wel groot die mensen maar daar ligt niet zozeer mijn belangstelling ik, ik heb ja. wel bijvoorbeeld uh, Natalia uh, Lafourcade Fur dat is een jonge zangeres ja. en die vind ik heel goed. Maar het, het is allemaal een beetje gekomen, die, die Mexicaanse belangstelling... door de filmer Pedro Almodovar. Een, uh, een Spaanse uh, regisseur. Ja. En die heeft een film gemaakt. En die heet, ik weet alleen de Spaanse titel... Tacones Lejanos. En ja, in die film... Uh, een rode hoge hakken. <laughs> en die heeft... Hij, hij maakt nogal, nogal exotische films, zal ik maar zeggen. Reden. In kleur, maar ook in de karakters... En daar zat een liedje in in een van die in die specifieke film en dat heette in mi, denk aan mij. En dat werd in die film gezongen door een moederzangeres, echt een een, hoe moet ik zeggen een, uh, een vrouw die alleen met zichzelf bezig was en haar dochter die was op een of andere manier in een gevangenis. En dat concert ja. dat stond op toen zij dat zong, Pienza en mi En dat was Tranendal. Maar dat, was, dat heeft toen zo'n indruk gemaakt dat ik ben op zoek gegaan naar de componist van dat nummer. En dat is Augustin Lara. En die heeft ontzettend veel uh, classics, echt, echt typische meezingers, belangrijke liederen ja. in Mexico uh, geschreven. Ja. Dat was een belangrijke componist en die begon zijn carrière in, in nachtclubs. En de, aan een ruzie in een nachtclub heeft hij een enorm litteken op een van zijn wangen overgehouden. Want hij is een keer door een vrouw aangevallen met een kapotte fles. Ai, ai, maar ja. het is wel een heel karakteristiek type. En als je hem ziet, het is echt een, uh, ja, echt een goede Mexicaanse ja, ja. Maar het zegt componist. ook iets over de emotie in de Midden- ja. en Zuid-Amerikaanse muziek. Ja, ja, want dat is ook natuurlijk... En ook dat komt door de VPRO. Op een zeker moment was er een programma... en dat werd ingeleid door een muziekstuk van Astro Piazzolla... En naar aanleiding daarvan uh, kocht ik een LP van Piazzolla. En mijn vrouw kocht in datzelfde moment ook een LP van Piazzolla. Het aparte is met mijn vrouw hebben we af en toe gehad... Uh, toen we elkaar net kenden... Uh, dat we op dezelfde dag dezelfde plaat kochten. Nee, Niet ja, van elkaar wetend. Ja. Ja. Dus bijvoorbeeld apart. Ian Dury en The Blockheads hebben op dezelfde ja. dag gekocht. En ook een plaat van een amusementsmuziekplaat... Van Leroy Anderson. Dat is de componist van de Typewriter. Ik weet niet dat zegt. Zo'n muziek waarin een typemachine een rol speelt. Vega. Suzanne Vega. Nee, de Typewriter. Vega is ook goed hoor. Daar is niks mis mee. Maar goed, in ieder geval. We zijn toen verder gedoken in de Argentijnse muziek. En ik kon dus in Amsterdam. Was er een club van vluchtelingen. Argentijnse vluchtelingen. Ja. En die Fundacio José Martí. En die hadden aan een van de grachten, hadden ze in een kelder, hadden ze een, een cultuurwinkeltje om de Argentijnse vluchtelingen van spul te voorzien. Daar kon je poëziebundels kopen, ja. literatuur kopen en grammofoonplaten. Ja. Dus daar kocht ik mijn eerste Annibal Troilo plaat. Oh, okay. En de ja. eerste plaat van... Uh, God weet al die mensen. Ja. In ieder geval, ja. ik, we zullen ja. straks de kast wel even leeghalen. Oh, dan okay. komen ze allemaal ja. naar voren. En dan hebben we nog een soort voorliefde voor uh, Japanse popmuziek. In de jaren 80, 90. Dat ja. is wel een beetje. Ja. <laughs> een Zegu, eclectische eigenlijk. bende. Ja. ja. Nee, de, de, de, de, de, ik, was, ik raakte gefascineerd door een. Uh, dat was zo in het begin van toen, toen lounge muziek populair waren... Ja. toen waren er ook wel verzamel-cd'tjes. En verzamel-cd'tjes vind ik altijd heel fijn. Want dan kan je de krenten uit het pap... en dan heb je ja. een soort catalogus en dan kan je verder. En er stond ergens een nummer op van de Pizzicato 5. Pizzicato, Pizzicato 5. En, en ik ben daarnaar op zoek gegaan... en vanaf dat moment alles van de Pizzicato 5... Ja. Uh, in huis gehaald. Totdat op een zeker moment... op een van die cd's van de Pizzicato 5... hoorde ik een stem. En die zei... Hi... This is Easy Tune Amsterdam. Uh, can we make a song together? Ik dacht, Easy Tune Amsterdam? Dus ik ben dus bij mensen uit de muziekwereld gaan informeren. Hij zei, ja, dat is een, dat is een, een jong groepje uit Nederland... en die heette Arling en Cameron. Okay, okay. En op die manier heb ik uh, contact gezocht met Arling en Cameron... en daar is uiteindelijk ons muziekproject... Uh, Sound Shopping uit voortgekomen. Hadden zij ook niet een link met de Easy Aloas? Uh, je, was het toch ook dat easy tune? geloof ik niet. Als het Easy Tune is, dan heeft hij ongetwijfeld... Dat onder, die, onder die titel Easy Tune... Easy hebben tune. ze heel veel platen... En, en voornamelijk dingen die in clubs werden. Dus heel danceable. En een beetje... met een uh, tong in cheek. Maar altijd muzikaal top. Ja. En ja. dat past ook goed bij jou, die tong in cheek. Ja. Dat, uh, uh, ja. Uh, uh, ja. Waarom? Ja. Nou, Ook om in, in het andere werk... Uh, uh, Speelt humor toch ook een rol? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. ja. Nee, zo is het. Ook in de platen die je, uh, waaraan je hebt meegewerkt van, uh, van Seelowski. Ja. Uh, ja. De titels, maar ook de teksten ja. die daar staan, uh, ja. dat ja. zijn ja. toch wel grappiger. En nu laten we die twee nummers, net door Joost genoemd, meteen maar horen. Hier komen ze. Lero Anderson met Typewriter. En Dusty Springfield met You Don't Own Me. een stapje terug maken, want ja, zo, uh, we zijn vanuit ja, ja. je jeugd uh, naar allerlei, ja. meanderend uh, naar allerlei ja. andere uh, muziekstijlen. En ja. we, we zullen ongetwijfeld nog heel veel tegenkomen. Uh, maar na je uh, uh, middelbare school uh, ben je naar Eindhoven gegaan ja. om te gaan studeren. Ja. Industriële vormgeving. Industriële vormgeving, ja. ja. En... Uh, ja, in de tussentijd was je waarschijnlijk al heel lang aan het tekenen. En... Nou, dat, ja, in zoverre dat ik... Uh, uh, mijn ouders die zagen wel dat, dat mijn fascinatie voor tekenen er was. Ik tekende gewoon heel veel. En toen hebben ze via een bevriende kunstenaar gevraagd van weet jij misschien de mogelijkheid dat hij dat verder kan leren. En toen op die manier kwam ik uiteindelijk terecht... bij een beeldend kunstenaar in Haarlem... waar ik iedere woensdagmiddag, als ik van school vrij had... dan kon ik bij hem op het atelier stillevens gaan maken. Dat was de kunstenaar Rudolf Klein. En die maakte in de Haarlemse traditie nogal stoffige stillevens. Uh, maar ik heb er wel heel goed leren kijken. Dus dat betekent ook dat uh, uiteindelijk... Uh, toen ik naar die academie ging in Eindhoven... had ik eigenlijk wel al een streepje voor... En het tekenen op die academie, dat ging me ook goed af. En dat was het, het tekenen wat ik daar leerde, dat was dan meer product tekenen. Dat moet je heel zorgvuldig en precies doen. En dat ging eigenlijk allemaal wel goed. Na een paar jaar academie eh, had ik toch het idee dat de toekomst van een industrieel vormgever... dat het voornamelijk was eh, proberen je ontwerpen bij een fabriek eh, uitgevoerd te krijgen... en dan weer heel veel concessies moeten doen omdat die fabrieken natuurlijk, vanzelfsprekend heb je met productieprocessen te maken. Dat is normaal. Maar er zijn natuurlijk altijd commerciële trajecten waar het ook in moet passen. Ja, ja. En uh, dat vond ik wat minder aantrekkelijk. En toen heb ik mijn fascinatie voor stripverhalen omgezet in zelf strips te tekenen. Okay. En dat deed je al toen je uh, nog studeerde? Ja, toen ik op de academie zat ben ik daarmee begonnen. En dat was eigenlijk uh, buiten, naast de studie dat ik daarmee begon. Ik kon uh, mijn strips kwijt in een, uh, in een blad van de lokale kunststichting in Eindhoven. Die hadden een tijdschrift dat heette Uit de Kunst. En uh, daar kon ik dan iedere, uh, iedere maand, als dat uitkwam, kon ik één pagina met een strip uh, publiceren. Ook de andere krant was daar, een underground blad waar ik contact mee had. Maar mijn productie was hoger en toen dacht ik, nou daar moet ik zelf maar een blaadje mee vullen. Ja, ja. En ja. zo ben ik mijn eigen tijdschrift Moeder Papier begonnen. En had je in die tijd ook weer een link met muziek? Of bleef je het gewoon volgen? Uh, en, en, ik bleef het gewoon volgen, zou ik kunnen zeggen. Er was in zekere zin wel een link. En dat was, ik had contact met een muzikant uit, uh, uit Eindhoven, Bertus Borgers. En hij komt uit een muzikale boerenfamilie. De buster, uh, Absoluut, ja. Sweet Buster. En voor die tijd was het de Mr. Albert Show. En in die tijd eh, had ik veel contact met hem. Op de zondagochtende, of zo rond 11, trok hij altijd met een aantal muzikanten... en ook met een, eh, met een van de medestudenten op de academie die goed saxofoon speelde... gingen ze altijd op een uh, pleintje in het centrum, uh, in het wild, in het openbaar, uh, spelen. En dat was dan vaak jazzachtig geïnspireerde muziek. Daar ging ik natuurlijk ook altijd naartoe. En uh, toen de eerste LP van de Mr. Albert Show uit moest komen, toen werd ik gevraagd om daar een hoes voor te maken. Dat is met die motor eigenlijk? Ja, ja Warm Motor heette, ja. de, heette de LP. Ja. En dat was eigenlijk je, je eerste muzikale project? Ja, ik denk het wel. Het was wel ongeveer in dezelfde tijd dat ik zelf ook een poging deed om, om muziek te maken. En ik had met, uh, met twee medestudenten uit mijn klas en nog een paar jongens die zij dan weer kenden... hadden we een bandje geformeerd. En dat heette De Shock. En we hadden dat genoemd De Shock naar een, uh, een prachtige uh, letter... Een lettertype uit Frankrijk. Een soort experimenteel modern lettertype. Dat heette de shock. En daar hebben we ons bandje naar genoemd. En we hebben ook een aantal keren opgetreden. Uh, maar ik had toch wel in de gaten dat uh, als ik dat echt goed wilde doen... dan moest ik me daar toch wel behoorlijk opstorten. En ik dacht, mijn kwaliteiten liggen toch niet helemaal. Maar je hebt dus een daar... dat bandje gespeeld? Ja? ja, ik was de zanger in het bandje. Oh, de zanger. Ja. Nog een ja. instrument of alleen een stem? Nee, alleen, alleen de stem. Oh, okay. ja. Hebben we dat? De shock, nee. hey. <laughs> Misschien dat ik nog wel ergens een, een dingetje of een leuk. fragment kan, kan vinden. Moet ik wel even zoeken hoor. Ja. Moet ik wel even zoeken. We hebben dus een keer met een heel klein bandrecordertje of een zo'n cassetterecorder. Oh, okay. Hebben we zo in de oefenruimte. Dat ja. was in een garage, dus het klinkt, uh, klinkt ontzettend hol. Ja, ja. En we deden uh, covers. Dus we, we, we ja. waren wel op het moment dat we dachten: nu moeten we ook eigenlijk zelf gaan componeren. Ah. Dus op die grens. En toen ja. dacht ik: nu, nu weet ik eigenlijk dat ik, ik moet. Ik heb daar wel ideeën over, nee. over componeren, maar ik geloof niet dat het... Uh, nee? Dat zal er zoveel tijd in moeten gaan zitten en dat gaat dat ten koste van al die andere dingen die eigenlijk vrij arbeidsintensief uh, waren. Ja, keuze ik gemaakt. heb dan een keuze gemaakt. Ja, keuze ja. ja. Ja. Je hebt voor tekenen gekozen. Ik heb voor tekenen gekozen, oh, okay. ja. En de andere leden van de shock zijn wel doorgegaan? Of weet je dat uh, nee, dat, dat weet ik niet. Nee. Dat heb ik niet gevolgd verder. Nee, wow. hm. nee. Ja, we kunnen het wel eerst naar boven halen, hè? de duistere krochten van, de... ja, van Eindhoven. Ja, Eindhoven, ja ja ja ja, ja. ja, ja, ja. ja, nee, we hadden, een, ik geloof dat uh, de, de muziek, soort een, een nummer knock on wood van Eddie Floyd. Ja, ja. En, uh, uh, Maar Eindhoven was in die tijd een belangrijke. Ja, een stad hoor. Mm -hmm. Ja, Daar nou, er, er mee... gebeurde best veel. Ah, zeker, ja. heel veel. Ja. Ja. Ja. Ja, je had de... Naast Amsterdam en uh, ja. Den, Haag, Den Haag, denk ik. Ja. Ja. Maar wij... niet over, ja. ja. Wij kwamen dan weer in de wasserij. En dat was een oude wasserij in de straat. Oké, okay. ja. En... Uh... Daar waren ook af en toe wel eens concerten. En over welke nou, daar periode praten we dan? Daar praten we over 1968. 68. En, ja. Uh, ja. en daar kwam bijvoorbeeld Verk Grinjaar uit, uh, uit Antwerpen. Okay. He, dat ja. kwam daar omdat de man die, dat, uh, die de wasserij uh, exploiteerde, mm -hmm. dat was een Vlaming. En die nam vanuit Antwerpen vaak uh, bevriende muzikanten ja. mee daar naartoe. Op een zeker moment ben je gestopt met je studie in Eindhoven. Ja. Ben je daar toen wel blijven wonen? Of ben je toen nou, ook... eventjes nog maar. Ja. Eventjes nog maar. Ik, uh, ik ben gestopt met die studie omdat ik het tekenen eigenlijk, het, het maken van strips eigenlijk veel leuker vond. En uh, nog even blijven wonen. En toen er op een goed moment de kans was om, om ergens iets te kopen, zou het of Amsterdam moeten worden of Haarlem. En omdat de huizen hier aanzienlijk. Aan minder duur waren dan in Amsterdam... is het gewoon Haarlem geworden. Goeie keus. Ja, ik heb geen spijt. Nee. <laughs> Oké, okay, maar op een zeker moment... ben je toch in, in, in contact gekomen... Met, met mensen in de muziekbusiness... in Amsterdam. Ja, ja ik... Ik, ik, waarschijn ja, ik ken dan No Fun, maar misschien waren er al eerder... contacten, ja, weet ik niet. ja, er waren eerder contacten en dat heeft veel te maken... met een kleine uitgeverij in Amsterdam... die heette Real Free Press... Dat is een uitgeverij. Olaf Stoop en Martin Beumer. Die dreven die uitgeverij. En boekhandel. En die importeerden boeken. Uh, strips uit de Verenigde Staten. Uh, boeken die gingen over strips. Dat was vrij uitgebreid. Ook antiquarische boeken. Dus als je iets specialistisch wilde. Dan moest je naar de Real Free Press. En daar kwam ook een man uit Veldhoven. En die. Uh, die zat in de muziek. En die. Uh, Dynamite Records heette dat. En die heeft me toen gevraagd om een, om een keer voor een verzamel LP van Dynamite artiesten. Shaken Stevens heeft die ook uitgebracht. Nog voor de tijd dat hij een populaire okay. uh, top 10 nee. artiest werd in, in Engeland. The Flying Spiders. The Flying Spiders ook. Een ja, ja. ja. ja. ja. Komt, komt daar ook ja. vandaan. Wat ja. later The Spiders is geworden en ja, toch een van... De, de, de, de leidende bands uh, van, de, van de punkbeweging ja, uh, ja. is geworden ja, ja. Nee, dus, dus dat was eigenlijk mijn eerste contact via via, via, die, dynamite, via die dynamite records en dan uh, uh, daar kwamen natuurlijk allemaal liefhebbers van stripverhalen waaronder uh, een man die ik van gezicht kende omdat hij werkte in de Rijnstraat bij RAF en ja. dat was de heer Hans Jouwstra. En uh, die, uh, die zag dat ik daar was. En die heeft me toen meteen gevraagd of ik niet uh, dingen voor de reclames van de RAF in de oor wilde tekenen. Okay. Dus dan ja. werden die, uh, die, die lijstjes met platen die zij allemaal importeerden, die stonden dan in de oor genoteerd. Ik had de rubriekstiteltjes erboven getekend. Of het Tex-Mex was, of het Cajun was, of Rhythm and Blues. En uh, dan had ik ook de ruimte toegeëigend om in een hoekje nog een portret van een van mijn favoriete muzikanten te tekenen. Oh, leuk, ja. Later ja, hebben we ja. die gebundeld. Dat heet dan Vedettenparade. Maar dat, uh, die zijn oorspronkelijk voor die advertentie gekomen. En op een zeker moment toen de puntbeweging ontstond, toen heeft Hansje Jouwstra het initiatief genomen... Ja, ja. om onder de vlag van RAF een winkel te openen aan de uh, uh, hoe heet het daar? Roosgracht in Amsterdam... Schuin tegenover de Matzo. En daar, daar had hij de, de punkwinkel ja. No Fun. En toen die ze zelf platen zijn gaan uitbrengen, heb ik uh, zeg maar de artdirectie, de, de hoesjes, de labeltjes en al die ja. dingen getekend. Later is dat dan doorgegaan in Torso. En ook daar heb ik veel voor gedaan. Was No Fun ook uh, punt dan? Ja. ja, No Fun was echt punt. Oh, die titel oh, zegt cool. het al een beetje. Ja. Ja, ik ja nadenken. Ja, <laughs> ja. ja, ja. ja. Okay. En alle... Ja. Platen die destijds zijn uitgegeven, ja. dat was in de ja. jaren 70, eind jaren zeventig, ja. denk ik. Die zijn recentelijk, een paar jaar terug, weer op LP uitgebracht, volgens mij. Ook ja, met een hoes van jou. Ja, dat was, dat was een, een soort verzamelding wat gemaakt is. Uh, waar een Plurex-label, een ja. No Fun-label. Uh, nog een ander, geloof ik ook. Uh, ja, bij doorzamen. elkaar zijn gekomen. Ja. ja, en dan in een, in een speciaal boekje, in een mapje, in een doosje. En, uh, ja, samen. Met, ik heb dat geïllustreerd samen met Max Grisman. Ja. die van vinyl, volgens mij. Ook. Hij, ja, hij ja. deed veel voor vinyl. en de tijdschrift uh, Viniel, ja, wat ja. in de jaren tachtig uh, ja. ja, opgang maakte, ook ja. met een vernieuw, vernieuwende vormgeving. Uh, o, absoluut. Ik vond vinyl een fijn blad, hoor, om ook te hebben. Ja. Ja. Heb je daar ook voor gewerkt? Nee, geloof niet. Misschien dat er wel eens een keer iets gebeurd is, maar dat. Uh, moet ik even diep graven. Okay. En toen je begon met het, uh, met het illustreren voor, uh, voor No Fun en voor Torso, ja. uh, Kun je iets vertellen hoe je dat dan doet? Je, je, beluister je de muziek? Altijd. Uh, laat je daardoor dan inspireren? Zie je dan beelden die je zegt, oké, okay, zo wil ik het vormgeven? Hmm. Of is dan de artiest ook belangrijk? De, Natuurlijk. Of het management? Uh. Nou ja, weet je, als ik een... Uh, uh, als ik een artiest moet tekenen... het liefst heb ik even contact met de mensen... dat ik weet wat voor types het zijn. Dan kan ik dat op een of andere manier in die tekening weergeven. Als het een artiest is uit het buitenland... bijvoorbeeld als ik een, een, een, een tekening moet maken van Nick Lowe... waar ik ook heel veel van hou. Ja. En dan, dan, uh, dan... Ik heb natuurlijk altijd zijn platen. Dus dan ging ik die platen luisteren... en dan vond ik altijd wel ergens een aanknopingspunt op zo'n plaat, als hij dan bijvoorbeeld zingt... I love the sound of breaking glass... Oh, dan moet hij er ja. natuurlijk ergens iets ja. breken. Ja. Dus, dus op die manier kon ik altijd wel iets, uh, iets, iets erin doen. Ja. Ja. Maar ja. het is later bijvoorbeeld bij de, bij de Rousers... was het zo dat toen ze de, hun eerste LP opnamen... dat ik ook naar de studio ben geweest... om te kijken hoe die jongens met elkaar omgingen. Oh, en dan, kon ik ervoor, ja. dan heb ik ze allemaal geportretteerd in één grote tekening in een cafetaria. En de, de positie van hoe ze staan is eigenlijk afgeleid van hoe ik het idee had... dat ze met elkaar omgingen okay. in de studio. <laughs> en herkennen ze dat zelf ook weer? Weet ik niet. Ik heb ze nooit gevraagd. Maar, <laughs> ja. okay. maar je krijgt dan wel de vrije hand? Ja, ik vind dat ja, ik... je dat soms ook? Ik, ja, ik wil vrije hand. Ik, vind dat, bedoel, ik, wil, ik wil alles geven wat ik in me heb... Maar daar moet tegenover staan dat ik niet gedwongen moet worden om sommige dingen te doen of te laten. Ik vind dat het naar mijn uh, artistieke opvatting bedoelt. Dat is mijn specialisme, dus dan moet men ook nemen dat het, uh, dat het zo gaat. Ja. En als het anders zou moeten, als het ja. te veel een dwingend, dwingende kracht uitgaat, dan kan ik het altijd weigeren natuurlijk. Rita, Yesterday from the great Toch ja, maar... voor iedere cd of iedere plaat beluister je de muziek. Absoluut. Om ja. dat ontwerp te kunnen maken. Ja, ja, zo is het precies. Het was met Lucho. Uh, Karel Kaaienhoff die kwam. Die introduceerde de mensen die het Lucho label deden. En ik had voor Karel had ik, het, uh, had ik zijn eerste LP hoes gemaakt. Dus misschien wel aardig om dat dan, daaraan vooraf nog te vertellen. Ja. Karel die... Uh, ik kende hem via een gemeenschappelijke vriend, Johannes van Dam. En Karel... Die zei, ja, wij hebben met een tango groep hebben wij een, uh, een LP opgenomen. En ik heb zomaar het gevoel, we hebben nog geen maatschappij. Ik heb het gevoel dat als ik niet alleen opname, maar ook een hoes kan aanbieden, dat ik meer kans maak om binnen te komen. Ja, ja. En uh, toen heb ik een tekening gemaakt, een hoestekening voor Tango Quattro, heette zijn eerste groep. Ja. Daar zaten ook een aantal Argentijnse vluchtelingen, uh, muzikanten zaten okay, ja. er ook in. En... Uh, maar Karel zei ook, ja, ik vraag het je wel... maar ik realiseer me ook dat het misschien best een brutale vraag is... want ik heb geen budget. Natuurlijk, als het naar ja, die maatschappij ja. gaat... dan gaan zij het budget ja. voor de hoes aan jou betalen. Ja. Maar ik kan je dat niet op voorhand uh, nee. doen. Ik kan je dat niet garanderen. En toen zei ik, nou, zullen we het in natura doen? Uh, ik teken voor jou die hoes ja. en jullie geven een concert... En toen hebben ze... Toen, ik, ik had toen mijn atelier boven een smederij. En een werkplaats. En ik heb gevraagd aan die mensen die werkplaats... Mogen wij op 31 december... Een concert hier laten plaatsvinden? Ik had natuurlijk eerst gevraagd... Wanneer maken jullie je werkplaats schoon? Nou, zo in de kerstvakantie maakten ze de werkplaats... schoon <lacht> voor het ja, nieuwe jaar. Ik zei, nou komt goed uit. Dan zorg ja. ik voor tafeltjes en voor stoeltjes. Ja. En dan wordt er tango muziek gespeeld... Op een manier die je nog nooit eerder gehoord hebt. En jij mag ook familie en vrienden uitnodigen. En we hadden een, een, ik had een tentoonstelling ingericht met, met tango-muzikanten... die in een portfolio uh, stonden uh, van Argentijnse tekenaars. Daar had ik een tentoonstelling van ingericht. En Karel die kwam daar met de band uh, spelen. Op mijn atelier had ik de kleedkamer... Uh, voor de, de, de, de solistenkamer voor de muzikanten geïnstalleerd... En ik had een, uh, bij de toneelschuur Theater een piano geleend. En weer door, <laughs> door de pianohandel coat met een stemmer in een speciale stemming laten stemmen. Want die piano dat is niet zomaar een piano. Dan moet echt in de tango stemming moet dat, uh, moet dat gebeuren. Dus we hadden alles, uh, alles voor elkaar. En toen heb ik, omdat het oude jaar was, hadden we uh, bij een, bij een oliebollenkraam had kraam honderd. Appel, oh. appelbeignets eh, <laughs> ingeslagen. En mijn vrouw die had een emmer... met eh, klua, een kluwijn, bischopswijn gemaakt. <laughs> dus, dus het was echt... Ja, een tijl kan je wel zeggen. Nee. Maar het was echt ongelooflijk. En het was echt een meesterlijk concert. Echt waar. Ja, dat kan je... Ik zal het, ik zal het nooit meer vergeten. Dat, dat was zo goed. En, en die zanger, daar was, was een hele... Tages heette, die was een acteur uit Argentinië. En die, die had zo'n hartverscheurend geluid, kon hij maken. En hoe die man zong. En, en, en Karel met zijn bandolion. En al die mensen die we hadden uitgenodigd. Dus we zaten daar met een... Ik denk met tachtig mensen of zoiets. En die, het was allemaal een openbaring. Ze hadden iets dergelijks nog ja. nooit eerder gehoord. Ja. Dus dat was wel een feest. En later kwam Karel dus met de mensen van Lucio langs. Ja. En dan was het ook vaak zo dat... Eh, als er dan een nieuwe cd zou worden gemaakt... dat... Eh, dat dan eerst kennis werd gemaakt met de muzikanten. Dus er kwamen de muzikanten ja. bij me langs. We praten over de muziek. Ze lieten muziek horen. Yes. En daarop geïnspireerd maakte ik dan een tekeningetje voor okay. die CD-hoes. Uh, ja. ja. En zo waren er ook een keer mensen... een Nederlandse groep... die, uh, die maakte uh, muziek uit noord brazilië Voor okay. heet dat... Je schrijft vooral, maar je moet geloof ik vooral zeggen. En uh, daar zit in, in die band, daar zat zowel een bandoneon als een accordeon. Dat is een hele merkwaardige combinatie. Maar dat hoort in die muziek. En die mensen, om mij wegwijs te maken in dat genre wat ik nog niet kende, hadden ze een stapeltje van 10 LP's meegenomen. En dus heb ik aan hun gevraagd. Um, als jullie nou zo direct weggaan, mag ik deze dan nog een weekje lenen ter inspiratie. En dat was goed. Dus na een weekje bracht ik ze terug. Intussen had ik natuurlijk wel een cassettetje met een best-of gemaakt. Ja, dus we hebben hier weer in het atelier voortdurend ah, ja. verhormuziek voor eh, gedraaid. Ja. ja, maar de muziekstijl zegt mij verder niets. Dus, uh, misschien nou, moeten we, we kunnen nou straks wel wat opzetten. Op ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, leuk, leuk, leuk. Ook Cruyfford is daar was ik ook wel zwaar onder de indruk, hoor. Ja. Dat is ook niet dat het zo'n mooie muziek uit. Ja, Fantastisch, zo'n ding. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar wat we net al aanhaalden, je voelt zo in die Zuid-Amerikaanse muziek veel meer emotie ja. dan bij andere soorten muziek. Ja. ja. Elektronische ja. muziek hoef je al helemaal niet te vergelijken, maar, maar ja, nou, het het is, is, in, in, in. in Samba, in... in, ja, in uh, ja. Cumbia. Uh, ja. Je voelt gewoon het leven in die ja, muziek. De hartslag. Ja. Maar wij, wij hebben natuurlijk ook wel in, in Nederland een beetje... Dat het, wij zijn toch een beetje een Calvinistisch volk. Dus ja, als, als, als, we, als het te veel over gevoelens gaat... dan wordt het al gauw... Uh, sentimenteel... of overemotioneel genoemd. Maar hartverscheurend. Uh, daar moet je voor in andere culturen zijn, denk ik. Ja. Het lonnige was... ik ben een jaar of tien geleden... een keer uitgenodigd geweest... Om naar een stripfestival in Buenos Aires. En natuurlijk heb ik daar een wandeling gemaakt door de stad. En natuurlijk hebben we het graf van Carlos Gardel bezocht. Ja. En natuurlijk ben ik in uh, uh, cd-winkels, muziekwinkels gegaan. Maar misschien te... is het goed om even, ja. even toe te lichten. Carlos Gardel is een van de grootste zangers... of de grootste zanger van Argentinië. Ja, dat is echt nu... een charme zanger. En ja. het komische is dat op zijn platen, op zijn opnames... er speelt nooit een bandoneon mee. En daar werd gezegd... Door de bandonios, de, bandoni de bandionisten, de ban bandonionspelers, die hadden, daar, die hadden daar een uitleg voor. En hij zegt, ja, hij kan die concurrentie niet, uh, niet uitstaan. Oh. Want dan is er een ander emotioneel instrument in, want een, een bandonion die ademt. En dan is er een ander die streeft naar het sentiment in oh. die muziek ja. en dat kon Carlos Cordel niet hebben. Nee, nee, nee, nee. Uh. maar sorry, ik onderbrak je. Je ja. was aan het vertellen dat je door de cd winkels Nou Ja, de en, de de en daar heb aan... ik weer alle, allemaal cd's gekocht van mensen die ik niet kende. Ja. En eh, natuurlijk ook gevraagd of ik even mocht luisteren. Een tipje van de sluier van dit en van dat en van dat. En dan kwam ik weer met een stapeltje thuis. En dat heeft weer geleid tot weer nieuwe speurtochten. Ja. Maar er was een heel mooi moment. Ik zat een keer in een Peruaans restaurant in Buenos Aires. Eh, met een aantal tekenaars te eten. En een, eh, een vrouw naast me die, die, die vroeg aan mij wat ik vond van Argentinië. En ik legde uit dat ik al heel lang een liefhebber ben van de Argentijnse tango muziek. En uh, toen zei ze op een zeker moment... Goh, uh, wij gaan morgen naar een concert. Heb je zin om mee te gaan? Ik zei, ja, dat is een goed idee. Dat is een goed idee. En uh, toen kwamen we in die club. Dus ik werd opgehaald door een auto. En we reden naar een buitenwijk in een of andere club. En toen zag ik daar een affiche hangen van een, van een tango groep. En toen zei ik tegen haar... Nou, als die optreedt, die had ik wel willen zien. Want bij die groep, die zouden ooit naar Parijs komen. Maar toen was het de ja. Valkenlandoorlog. En toen mochten ze niet reizen. En toen kregen we een ander programma voorgesteld. Maar ik zou die groep, groep hebben moeten zien. En toen zei ze, die ga je vanavond zien. Ah. En toen hebben we diezelfde avond uh, hebben die groep zien, uh, zien spelen. Het was echt ongelooflijk. Als afsluiting van het eerste uur... hier twee nummers van Jopo in Mono. een samenwerking van Velaski en Joost Zwarte... Hier komen ze. Jopo imono met Messa en appeljons contrôlé. Ik wil gaan You got to be so careful, but if you are too careful, life is gonna be uneventful. So careful you are not too careful. Passimessa. Franse.